Vanochtend zonnige periode, vanmiddag wisselen stapelwolken en zon elkaar af. En blijft het overwegend droog, tot 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. BNN 47 4 -7. Crack the playlist. Iedere week hoor je in 4-7 de favoriete platen van een bekende Nederlander. Deze week is dat de man die we de komende maand heel erg veel gaan horen. De man die altijd dicht bij het Nederlands elftal staat. Sportverslaggever Bert Maalderink. Bert, goedemorgen. <laughs> goedemorgen. Ja. Hallo. Hey, ben je op dit moment nog in Garkov? Want overal waar het nee. Nederlands elftal is, daar ben jij ook. Hè? Of vlieg je direct? Ja, nee. ja, we zijn teruggevlogen van Garkov naar Krakau. Waar we weer, uh, nou ja, okay. de ochtenduren landen. En dan sla je bijna een nacht over. En dan zit je weer op een hotelkamer. Aha. We gaan het vanavond dus niet met jou over voetbal hebben, maar over muziek. We, we gaan dit uur uh, gaan we jouw pla favoriete platen draaien. En uh, wat ik me nou afvraag, bij jou als sportverslaggever is het een beetje zo, mensen vinden jou of heel erg leuk, of ze hebben een hekel aan je. Is dat met je muzieksmaak ook een beetje zo, denk je? Nou, de platen die ik uh, laat horen straks, ik wil niet zeggen dat dat mijn muzieksmaak is, maar ja, je komt altijd muziekjes tegen die blijven hangen. En dan hoort er vaak een herinnering bij. En ik wil ook niet zeggen dat ik het allemaal geweldige platen vind. Maar het is wel zo dat als ik je platen hoor, ja, dan, dan denk je ergens aan. En ja, dat soort dingen. De hele gedachten krijg je dan. Dus uh, het is niet eens mijn smaak. Dus of mensen dat het lelijk of mooi vinden. Het hangt niet zo aan mijn persoon vast. Mm. Uh, door, uit, mijn, uit deze platen kun je niet afleiden hoe ik in elkaar zit. Maar er zit wel overal een verhaal achter. Dat hoop ik wel. Ja. Ja. De eerste plaat die jij hebt uitgekozen is... Still Haven't Found What I'm Looking For van You 2 Wat is het verhaal ja. dat daar, daarbij hoort? Ja, dat is een beetje een, een sportverhaal. Dat is het verhaal van Marianne Timmer. Uh, Marianne Timmer is een schaapster. Ze mm -hmm. was bij de Olympische Spelen in Nagano uh, ontzettend succesvol. Die 100.000 meter en de 1500 meter daar. Toen kregen we vier jaar later een Olympische Spelen in Salt Lake City... waar ze helemaal niks presteren. En toen kregen we in 2006 een Olympische Spelen... In Turijn. Toen was zij al een beetje op leeftijd. Het zou de haar laatste speler worden en ook de laatste kans op succes. Nou, zij startte op twee afstanden: 500 meter, boem boem, vanaf start uit het toernooi. En toen was haar enige kans om de 1000 meter te winnen. Dat was op een zondag, 19 februari 2006. En wat gaat ze al te doen? Is ochtends naar een ijsbaan gaan en daar wordt dan ingereden, warm gereden. En de hele week, elke dag was dat allemaal van die vervelende housemuziek... die daar gespeeld werd. Behalve op die zondagochtend. Toen uh, in die minuten dat zij warm reed... Uh, hoorden wij met z'n allen het nummer... I still haven't found what I'm looking for van uh, U2. En dat sloeg heel erg op Marjane Timmer... want die was echt op zoek geweest... de rest van haar carrière na Nagano... Nou, weer een geweldig moment, een gouden medaille op die spelen. Nou, zij zit daar in te rijden en een paar uur later... ...won zij opnieuw goud op de duizend meter. En het gekke was, was 19 februari. Op de dag af, uh, acht jaar nadat ze haar eerste gouden medaille won op de duizend meter. En wat het gekke aan Marjane Timmer is, dat is ook zo apart. Op 19 februari, heel lang geleden, uh, 1994, had zij een schaatsvriendin... ...en die verloor ze op die dag. Een auto-ongeluk, Renske Vellinka overleed toen. Dus 19 februari is voor Marjane Timmer een geweldige dag... ...en een rare dag, een aparte dag en ook een hele treurige dag... Ze won twee keer gouden van duizend meter op te spelen en verloor ook op die datum haar beste vriendin. En op die ochtend van die dag dat ze haar tweede gouden medaille won, worden wij met z'n allen stilhellend vaar voor een moment. found what I'm looking for van U2. Het eerste nummer dat Bert Maaldrink voor ons heeft uitgekozen. En dat is eigenlijk, moet je daar steeds bij denken, aan Marianne Timmer. Bert, deze plaat hoorde speciaal bij Marianne Timmer... maar je bent natuurlijk vooral bekend ook van jouw verslaggeving... van het Nederlandse elftal. Praat je nou, je bent er dichtbij... praat je met die jongens bijvoorbeeld over muziek? Nee, nee, want ik ben bang dat mijn muziek voorkeuren... echt volstrekt anders zijn dan die van de jongens... Um, zij draaien in de busmuziek, in de kleedkamermuziek. En dat, ja, dat loopt slechts dat nog uit een van de hele moderne hip-hop-toestanden tot uh, <laughs> Nederlandse slagers van, van, van, van die, uh, die feestmuziek. En ja, wie draait er de Nederlandse slagers? Nou, allemaal wel hoor. Ja? Um, in de kleedkamer zorgt Wesley Snijder voor een, uh, een playlist. Die heeft uh, een of andere iPod bij zich waar allemaal nummers op staan. Die stelt hij samen. En ik weet niet wat de playlist dit jaar is... maar ik weet dus wel van Zuid-Afrika... maar dat zijn allemaal nummers die ik niet ken. Maar dan komen dan ook weer de Frans-Duitse, dat soort <laughs> mensen... komen daarop voor. Uh, dus dat loopt meteen van, van, van hier naar daar. En uh, nee, als ik met die mensen over muziek ga praten... hebben wij geen enkel raakvlak denk ik. Nee, want jouw volgende plaat is uh, van Neil Young. The Heart of Gold. Ze inderdaad, ja. ik moest er ook bij denken... het is een vrij, uh, als ik het zo omleefd mag zeggen... een beetje ouderwetse muziek smaak. Niet, een, niet dat het niet een heel mooi nummer is, maar... Ik kan me inderdaad voorstellen dat Gregory van der Wiel daar niet zo snel naar luistert. Nee, nee. Maar als hij het verhaal erbij hoort, dan moet hij ogenblikkelijk uh, filmpjes uh, terug gaan kijken. En zeker het filmpje uh, waar ik het nu over ga hebben. Hard van Neil Young. Uh, in 1996 reed ik uh, naar België toe, waar de Nederlandse voetballer zijn afscheidswedstrijd speelde. Simon Tamata, Simon Tamata was Nederlander, uh, Molukse afkomst. Uh, werd later Belg, omdat hij in België ging voetballen. Ik weet niet precies waarom hij dat deed, maar hij heeft lang doorgevoetbald tot zijn veertigste. Uh, en uh, op een gegeven moment was er een afscheidswedstrijd in Ekeren, België. Uh, bij Germinal, waar hij toen speelde. En ik reed daar naartoe in mijn auto. Ik ga onderweg koffie drinken bij een tankstation. En die hele parkeerplaats stond vol met Molukse mensen. Die waren allemaal op weg naar Ekeren voor het afscheid van afscheidsvondstie Montaamata. Uh, want dat was een icoon van de Molukse gemeenschap. En toen stapte ik terug in mijn auto en toen zet ik de autoradio aan. En je hebt dus wel gelijk met oude muziek, dan had je een of andere En mm -hmm. Toen kwam Heart of Gold van Neil Young voorbij. En, uh, nu gebruik ik bijna nooit meer muziek onder mijn onderwerp, maar toen was ik altijd wel op zoek naar muziekjes. En toen dacht ik van, ah, dat nummer past toch wel geweldig bij Simonta Amata. Enfin, ik rijd door naar België, afscheidswedstrijd, allemaal tranen, want die mensen waren allemaal in tranen. Simonta Mata inclusief, want die vonden het verschrikkelijk dat hij moest stoppen met voetbal. Dus toen heb ik een reportage gemaakt over dat afscheid met uh, Heart of Gold uh, eronder. En dan slow-motion beelden van Simon Ta Mata. Een huilende Simon Taamata zijn zoontjes die zijn voetbalschoenen voor de laatste keer uittrokken. Heel dramatisch. Ik gemonteerd. Ik het onderwerp aan de eindredacteur laten zien. En daar had ik het nooit meegemaakt. Ik keek naast me en die man, die zat te huilen. En hij kwam af. Dat is normaal. Maar die man was zo geraakt door de combinatie van Simon Ta Mata, die afscheid nam en Heart of Gold. En als je daaraan denkt, en dat geldt ook voor Gregory van der Wiel... die combinatie, deze muziek met voetbalbeelden... die dramatisch zijn en sentimenteel, dan ga je ook huilen. Als je ons nu volgt op Twitter, at BNN University... dan uh, twitteren het filmpje waar Bert Maaldrink het over heeft even door. En dat moet je absoluut zien. Heart of Gold van Nieuw-Jong. Ah, wow. Plaat, Hard of Gold van New York. Het is ook een van de plaatsen die Nederlands elftal-watcher Bert Maudering voor ons heeft uitgezocht. Met, uh, en daarbij hoorde een prachtig filmpje van Simon Tahamata. Bert, jouw volgende plaats uh, is Overkill van Man at Work. Welk verhaal zit daarbij? Ja, dat is een Nederlands elftalverhaal. Tweeënhalf uh, jaar geleden uh, ging in het Nederlands elftal voor een week naar Australië toe. Uh, voor een wedstrijd die veel geld opleverde. En het had ook nog iets van. Uh, het is alle bij elkaar, teambuilding, dat gedoe allemaal. En ik ging ook mee. En ik was nog nooit in Australië geweest, maar... daar <laughs> werd wel één ding duidelijk, dat Australië machtig ver weg is. Uh, dat is ongeveer 24 uur, uur vliegen. En ik heb al zo'n last van jetlags als je in het buitenland bent. Dus in Australië, ik, bedoel, ik wist dat ik daar was. Maar uh, mijn hoofd zat nog ergens anders. En dat gold eigenlijk ook voor de spelers. En toen heb ik... En dat zei ik volgens mij net al, ik maak bijna nooit meer filmpjes op muziek, maar... Toen moest er een overzichtje van die week komen. Dat maakte ik in Australië. En toen was ik op zoek naar nou, een nummer wat te maken had met Australië. En toen stuitte ik natuurlijk op Man at Work. Dat is een band die wij kennen uit Australië. En het nummer Overkill. En de eerste zinnen van dat uh, nummer zijn I can't go to sleep. Nou, ik, bedoel, ik kan natuurlijk niet slapen alleen in hotels. Maar dat geldt uh, ook voor al die Nederlandse elftalspelers. En als je zo'n filmpje monteert... Dan komt dat honderdduizend keer voorbij, want dan moeten die beelden precies op de juiste mate en zo. En ik kon dat nummer toen we aan de klaar waren niet meer horen. En af en toe hoorde ik nog wel eens een kladje van Overkill, Man at Work, en dan ben je meteen aan Australië, niet kunnen slapen, verschrikkelijk ver weg. En blij dat we weer naar huis te komen. I can get you sleep. I think about the implications of diving into deep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 Variations. At least there's pretty light Though there's little variation It nullifies the light Overkill, Man at Work. Bert Mulderik, de volgende plaat die jij voor ons hebt uitgekozen is van R.E.M., Man at the Moon. Wat is het verhaal van die plaat? Um, eigenlijk vind ik dat gewoon een hartstikke mooie plaat. Dat is het een beetje. Je hebt wel eens als je in vliegtuigen zit, doen die niet zeggen dat ik daar ontzettend veel in zit. Nou, het Nederlandse elftal reist veel, jij zal ook wel veel reizen dan. Ja, ja omdat ik het schaatsen ook doe. En ja. bij, zeker bij het schaatsen heb je altijd wel trips richting Amerika. Dat wordt er wordt in Amerika of Canada geschaatst. ...en in die moderne vliegtuigen van tegenwoordig... ...dan, ja, wat moet je daarin doen? Dan kun je films kijken... ...of dan hebben ze allemaal... Uh, nou ...ja, cd's... Uh, ...favoriete albums, uh, classic albums... Ja. ...in een heleboel systeem zitten... ...en dan kun je je eigen uh, playlist uh, samenstellen. Uh, en Man at the Moon van uh, R.E.M. vind ik echt zo'n nummer... Um, ...ja, wat bij mij altijd op die lijst komt... ...en ik kan me nog wel een trip herinneren... ...dat ik dan op maar één nummer had... En dat ik gewoon een uur lang alleen maar dat nummer hoorde. Ik vind dat gewoon een knap, mooi, leuk nummer. En Man at the Moon, dat heeft ook iets van in de lucht. Het is een merkwaardig verhaal, maar gewoon een hartstikke mooi nummer. MUZIEK See in a breakfast mess. Yeah, yeah, yeah, yeah. Let's play Twister. The Moon van R.E.M., het nummer dat Bert Maaldrink altijd luistert als hij in het vliegtuig zit. We luisteren dit hele uur naar zijn muziek, want hij heeft alle nummers uitgekozen. Bert, wat ik nou heel graag wil weten, hè, jij zit heel dicht op dat Nederlands elftal, ook deze hele week. Uh, wa wat voor groep is het nou op dit moment? Um, een leuke, volwassen, intelligente, voetballende en misschien wel Europees kampioen wordende groep. Ja, denk je dat, dat ze dat echt kunnen? Ja, dat zou heel goed kunnen, dat zou heel goed kunnen. En dat, weet je, maar dat weet natuurlijk helemaal niemand, maar uh, voor een aantal spelers in deze groep geldt van het is nu of nooit. En als het nu of nooit is... Uh, dan voor is Van Bommel en voor Snijder? De... Uh, ja, voor Snijder nog niet. maar kan nog wel even mee. Voor Robben misschien, misschien meer dan? Speten. Nee, Robben ook niet. Nee, Matthijssen, ah, ja. uh, dat soort mensen. En er staan ja. wel nieuwe spelers te trappelen om het dan van hen over te nemen. Maar deze jongens die... Uh... En bovendien, het gebeurt niet zo vaak dat je een groep bij elkaar hebt uh, waar het zo goed klikt... Uh, want er zijn in het verleden wel ruzies geweest, of kleine ruzietjes, maar dat zijn steeds binnenbrandjes gebleven. En uh, ja, die, die personages in die groep die zijn wel behoorlijk goed op elkaar afgestemd. Dus, uh, en ik vind het ook een leuke groep. Uh, je kunt ze ook goed interviewen. Want dat is voor mij natuurlijk het belangrijkste mm -hmm. tegen een stootje. Ze, Zullen, ze willen jouw vragen wel beantwoorden? Vragen. Ja, ze zien het vaak als een uitdaging ja. Ja, om uh, atremmen leuker, interessanter te zijn dan ik... Uh, ja, want dat is nog wel eens anders geweest, hè? Dat, je, dat er voetballers waren ja, ja, ja, ja. of schaatsers die echt niet meer met je wilden praten. Ja, de schaatsers is het weer anders hoor. Die zijn, uh, ik zeg altijd, regionaler, gemoedelijker. Uh, maar voetballers zijn van de stad en ja. als voetballers van de stad zijn en ze hebben al een paar grote prijzen gewonnen, dan blijken ze altijd een beetje arrogant te worden. En uh, die groepen hebben ook al bij Oranje gehad en dan was dat vaak vervelend werken. Ja. Dat is nu helemaal niet aan de orde. En dat zegt trouwens niet om te slijmen, hoor. Ja. Waar ik niet denk dat veel Nederlanders zelfvol spelers nu dit uh, zitten te luisteren. Maar ik ben dat... na een wedstrijd. is een leuke groep, ja. <laughs> ja. Heb je ook een favoriet? Of wie vind je altijd makkelijk om mee te praten? Uh, nou, favoriet klinkt van alsof ik van de winkels ben. Ja, het maar ik uh, vind <laughs> dat... interviews met Wesley Snijden, Mark van Bommel, Arjen Robben, Raphael van der Vaart, Robin van Persie. En dat zijn gek genoeg allemaal spelers uit het aanvallende gedeelte van mm -hmm. het elftal en dan het lijkt misschien dat spelers die met de voeten kunnen aanvallen... ook met hun hoofd en uh, met hun mond uh, kunnen aanvallen. Want dat doen zij in interviews en dat maakt het uh, ja, leuk. Die zijn verbaal een beetje tegen jou opgewassen? Ja, ik wil mezelf niet groter maken dan ik ben... maar het is wel zo, die gaan uh, in de contramine, ja. als ik iets zeg. Ja, en dat is interessant. Ja, en uh, kennelijk dus ook niet zo'n groot ego... dat ze zich erdoor uit het veld laten slaan door jou. Ja, dat hebben ze natuurlijk wel. Ja. Dat hebben ze natuurlijk wel. Uh, en zij denken dat ze nog veel groter of zijn groeien veel meer, dus krijgen een nog grotere ego als zij dan ook uh, goede antwoorden geven. Zij kunnen op ons toe, denk ik, uh, goede antwoorden en snedig te zijn. Ik denk dat allemaal wel. Ja. Nou, we zien het in ieder geval de komende weken nog erg uh, veel als jij zich aan het interviewen bent. We gaan weer terug naar jouw muziek. Uh, de volgende plaats die jij voor ons hebt uitgekozen is van Bruce Springsteen, My Hometown. Dat is vrij letterlijk My Hometown. Ik uh, woon er al lang niet meer, maar ik kom uit de Achterhoek. Dat is een deel van Nederland... Uh, Sommige mensen denken dat het uh, bij Twente hoort, maar dat is zeker niet zo. Het is provincie Gelderland. Zutphen? Ik kom een Vorden. Ja, het is een dorp bij Zutphen. Ik kom ja. een dorp bij Zutphen vandaan. Uh, daar ben ik uh, opgegroeid. en uh, Op een of andere manier, ik heb nu zelf kinderen, ik woon heel ergens anders. Maar ik had het ook wel leuk gevonden om met mijn vrouw en met mijn kinderen in dat dorpje te, te wonen. Weet je wel? Dat je dan uh, je kinderen op de school hebt waar je zelf op hebt gezeten... Uh, dat uh, hij het brood houdt bij de bakker die toen bij mij vroeger in de klas zat. Entjewel? En dat sfeertje zit voor mij een beetje in My Hometown van uh, Bruce Springsteen. Ik heb verder niet zo heel veel met Bruce Springsteen, maar... Uh, ach, dit had ik zelf kunnen schrijven, dacht ik. Dat kan ik natuurlijk niet, maar uh, hij zit hier behoorlijk op één lijn met mij... zoals hij dat uh, beschrijft en overzien. My Hometown van Bruce Springsteen.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 Springsteen, My Hometown, uitgekozen door sportverslaggever Bert Maaldrink. Bert, de volgende plaat die jij voor ons hebt uitgekozen is Don't Look Back in Anger van Oasis. Wat is het verhaal bij deze ja. plaat? Uh, dat is een plaat uit 1996. Toen werkte ik al bij Studio Sport, maar ik deed nog geen Nederlands elftal. Uh, in die jaren ging ik altijd één week per jaar met een vriend van mij naar Engeland. Wij waren echt van Engeland. Uh, een beetje in cafés rondhangen, een beetje kranten lezen, veel snoekeren. Dat dus is wat soort biljart met gaten. En uh, toevallig in dat jaar, dat was ons laatste jaar dat we dat deden... Uh, was het EK voetbal daar. Dus toen dacht ik, want ik ben van voetbal, mijn vriend, totaal niet. Uh, maar toen dacht ik van, nou, misschien kan ik via Studiosport wel uh, kaarten regelen... voor een van de EK wedstrijden. En toen zijn we naar Nederland tegen Zwitserland geweest. Uh, dus dat was een soort voetbalaanleiding. Mm -hmm. En bij dat voetbal heb je altijd bij de grootste nooit een nummer... Uh, wat er dan uit wordt gebracht als dit is het toernooi-nummer. Ja. Uh, dat was daar ook. Maar in elk café waar ik kwam, overal waar we ons lieten zien, uh, werd dit nummer gespeeld, Don't Look Back in anger van, uh, uh, van Oasis. En ja, als ik daar dan denk, dan denk ik aan Engeland, dan denk ik aan het EK toen. Uh, maar eigenlijk vooral aan al die jaren, tien keer, uh, met een vriend van mij uh, een week lang door het Engelse trok. Uh, Back Anger van Oasis, waarbij Bert Maaldrink altijd terug moet denken... aan zijn tijd in 1996 in Engeland. Het volgende nummer op jouw lijst, Bert, dat is van Colby Calais, Bubbly. Ja, dat was in 2007 een hit uh, ja, hier in, uh, in ons soort landen. Maar ik was in 2008, begin 2008, was ik in Nagano in Japan... waar het WK uh, schaatsen was, mm -hmm. schaatsen per afstand. En wat ik in het begin ook al over Marianne Timmer vertelde... tijdens dat trainen op die baan en inrijden... worden er altijd uh, nou ja, nummers uh, gespeeld of uh, ter hore gebracht in zo'n hal. En echt, uh, dat hele WK, dat vier dagen duren en de voorbereiding erop... heb ik maar een paar nummers uh, gehoord en dit was er eentje van. En zoals uh, dus ik dit nummer hoor, moet ik altijd denken aan Nagano in Japan. Ja, dat heeft eigenlijk altijd niks met dit nummer te maken... behalve dat het daar gespeeld werd... Maar als ik dan aan Japan aan Nagano denk... dan heb je een geweldig mooie schaatsval. Dat ligt in, uh, in sneeuw. En ik ben een roker, dus als er eventjes een pauze is... ga ik buiten staan ja. roken. En daar is iets wat ik nog nooit ergens anders heb gezien. Dan heb je een automaat staan. Dan gooi je geld in. <laughs> dat had ik wel vaak gezien. Maar dan kun je koffie uithalen. Maar dan krijg je koffie in een blikje. En daar zit er al melk en suiker in. En het is warm. Huh? Ja, dat is werkelijk ongelooflijk. En als je dan in Nagano staat, uitzicht sneeuw... S ochtends uh, rond een uur of tien... Koffie erbij, uit een blikje, Want warm is het, melk en suiker. Dan denk ik aan. Uh, en een Colby sigaretje Kalee. erbij. En een sigaretje, ja, dat is wel erg belangrijk in dit zaal. En de zaal. Met een sigaret erbij. Ja. <laughs> Anders sta je niet buiten in de sneeuw. Colby Clay, Bubbly. Will you count me in? I've been awake for a while now. You got me feeling like a child now.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 Startin' my toes, make me crinkle my nose to my toes, makes me crinkle my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 uitgekozen door Bert Maeldrink Die moet er altijd bij denken aan die mooie schaatshal in Nagano... waar die buiten koffie uit een blikje dronk. Werd de volgende plaat die jij voor ons hebt uitgekozen... is Nu of Nooit, van de naar Keks. Hier zit mijn vriendin bij. En ik leerde mijn vriendin in 1990 kennen. En toen was dat een hit. Het was toen ook erg van de Nederlandstalige muziek in die tijd. En uh, ik leerde haar kennen bij het programma Jongens in Joosten... Het was een uh, soort wereld door mm -hmm. van uh, lang geleden, een vrij snel programma met Astrid Joost en Jaap Jongboet. En wij zaten allebei in de redactie van het programma, wij leden elkaar kennen. En nou ja, zo is dat gekomen. Maar dat was toen een, ja, dat, dat was onze plaat. En uh, alleen al te refrein kan ik dromen van wij twee hier samen. Dit kon wel eens het begin zijn van ons twee, wij samen. Het hangt in de lucht als nu maar één van ons twee zegt wat er gezegd moet worden, nu of nooit. I'm uh -huh. I'm blue. Nooit. Uitgekozen door Bert Maaldrink. De volgende plaat die jij hebt uitgekozen, Bert, is van uh, Udo Lindenberg. Zonder het zoek naar Panko. Ja, kende je die? Nee, ik kende hem niet. Ik ben uh, geboren in de Achterhoek. Dat, nee, dat vlak bij Duitsland. Dus wij waren erg uh, Duits georiënteerd op een of andere manier. En dat had met televisie te maken. Ik bedoel, nu kun je alle zenders uh, uit, uit de wereld uh, ontvangen. Maar wij zaten toen met een antenne op ons dak. En we hadden de Nederlandse tv. Maar ook de Duitse tv via de... De antenne. Dus daar keken wij veel naar. Dus ik was behoorlijk op de hoogte met, met Duitsland en wat daar speelde. En uh, ja, toen ik vrij jong was, was Udo Lindenberg, dat was iemand in Duitsland. Udo Lindenberg was een, een soort van protestzanger. Mm -hmm. uh, een beetje een socialist, socialistische jongen. Hij uh, schopte overal tegenaan. Uh, ook tegen de DDR, wat er nog bestond. En Lindenberg, die had heel veel fans in de DDR. Hij was zelf Duitsers. De west mm -hmm. wilde graag optreden in het derde jaar. Maar dat mocht niet van de regeringsleiders die in Pankow Panko gevestigd waren. Erich Honneke was daar de baas. En toen heeft hij een nummer gemaakt van... Uh, Alsjeblieft, Erich Honneke, laat me nou eens een keer toe in dat uh, rare merkwaardige land van jou. Want uh, ik wil daar ook wel eens optreden voor de mensen die daar fan van mij zijn. <laughs> hij is de man van geweldige woorden. Want hij noemde in dat nummer uh, Honneke de Ober-Indianer. Dat vond ik een mooi woord. En uh, ook dat al, uh, al die uh, goedkope muziektypes mochten daar wel zingen. De slager yeah. de slager dat vond ik mooi gevonden. En het leuke is dat uh, dit nummer is uitgekomen in 1983, ik denk net voor de zomer. En tot voor Dickey, Irid uh, reageerde. En een paar maanden later uh, traf Lindenberg voor de eerste keer op in de DDR. In het Palest, Palast der Republiek in Berlijn. En toen, ja, toen heeft hij dus echt opgetreden. En dat optreden is gekomen door dit nummer. Eerst mocht het niet. Dit nummer kwam. Uh, en pas, daarna stond hij uh, waar die uh, wilde. En ik vind de Lindenberg gewoon een leuke kerel waarop uh, dit nummer. Udo Lindenberg, zonder het zoek naar Panko. star was lernen mit eurem Ober Indiana ich bin ein Jodeltalent und wilder Spielmännerband ich hab ein fläschchen cognac mit und das schmeckt sehr lecker da schlürf ich dann ganz locker mit dem Erich Honnecker und ich sag er honey, ich sing für wenig money im republik palast wenn ihr mich las die ganzen schlageraffen dürfen da singen ihren ganzen Schloss zum Vortrag bringen. Nur der kleine Udo, nur der kleine Udo, der darf das nicht Mädchen, das verstehen wir nicht. Ich weiß genau, ich habe furchtbar viele Freunde in der DDR. Und stündlich werden es mehr. Auch er ey. Bist du denn wirklich so ein sturer Schrat? Warum lässt du mich nicht singen? Sonderzug naar Banco. Entschuldigung, der Sonderzug naar Banco. Ik heb een Fläschchen Cognac mit en dat schmeckt sehr lekker. Dat schlürf ik dan ganz locker met dem Erich Honecker. En ik sag, ey Honey, ik sing für wenig Money. Im Republik Palast, wenn je mich lasst. All die ganzen Schlageraffen dürfen da singen. Dürfen ihren ganzen Schrott zum Vortrage bringen. Nu de Darf das nicht, und das verstehen wir nicht. Horni, oh nee, ich glaub, du bist doch eigentlich auch ganz locker. Ich weiß, tief in dir drin. Bist du doch eigentlich auch ein Rocker? Du ziehst dir doch heimlich auch gerne mal die Lederjacke an Und schließt dich ein auf dem Klo und hörst West Radio. Udo Lindenberg stond op naar Panko, uitgekozen door Bert Maaldring, en die vertelde ons ook nog een mooie geschiedenisles daarbij. Ik kende dit verhaal niet, maar uh, ik vond het erg interessant om dat te horen. Jouw volgende plaat is uh, van het Klein orkest, Nederlands -talig. Later is al lang begonnen. Ja, dat is. Zo'n verhaal dat eigenlijk weer niks met die plaat te maken heeft. In um, volgens mij van 1991 of zo uh, ging ik werken bij het programma Kassa, dus een consumentenrubriek. Yeah. En uh, ja, ik kwam daar binnen en daar werkte een, uh, een vrouw of een meisje die heette Helen. En er werd wat gepraat uh, die eerste dagen tijdens de koffie. En toen had ik in de gaten dat zij een vriend had die Harry heette. En uh, die Harry, die, uh, daar wonen ze mee samen. Maar dat was ook, dat merkte ik wel op uit wat er gezegd werd... Het was ook een zanger en die hoorde bij een band... maar ik kon er maar niet achterkomen welke band dat was. En toen op een gegeven moment uh, kwam dat te sprake, werd dat gevraagd... en zij wonen samen met Harry Jekkers. Ze ah. zei tegen haar van, gelukkig Harry Jekkers, want ik dacht... dat jij misschien samen woonde met Harry Klorkenstein... van dat verschrikkelijke nummer OO Den Haag... Ja, maar het is dezelfde, want uh, Klortestein, dat is een verbastering van een Klein Orkest. En uh, dat is gewoon Klein Orkest, die hebben een keer een nummer opgenomen, O.O. Den Haag, maar onder hem zelf niet. Dus uh, dat beleefde. ik hou er nog vreselijk mee, dat uh, die Harry wel die Harry was die ik zo verschrikkelijk vond. Maar het was ook die Harry van, uh, uh, nummer later is al lang begonnen en uh, dat vind ik ook een prachtig nummer. Ik ben nog steeds goed bevriend met Helen, zij trouwens, uh, woont niet meer samen met Harry. <laughs>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 Maar ergens halverwege kijk je om en krijg je spijt. Levend voor de morgen raak je nu je toekomst kwijt, in de boot genomen door de zilvervloot. Sparend voor later ga je straks ook sparen dood. En later, later is al lang begonnen. Later. Later is al lang begonnen. Later, later is al lang begonnen. En vandaag komt nooit meer terug. Spelend op zeker. Tegen alles ingeënt, spring je braaf in het gelid. Het verlangen afgeleerd, je gevoel geamputeerd, blijf je zitten waar je zit. Maar ergens halverwege, kijk je op en krijg je spijt. Levend voor morgen raak je.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 Later is al lang begonnen, uitgekozen door voetbalverslaggever voor de NOS Bert Maalderink. Dit hele uur hebben we naar zijn favoriete muziek kunnen luisteren. of Niet per se zijn favoriete muziek, maar vooral de muziek waarbij hij een verhaal te vertellen heeft. Of dat hem doet denken aan een plaats of een mooi sportmoment. Bert, dank je wel voor jouw muziek. We hebben ervan genoten en vooral ook van de verhalen. Jij blijft uh, de komende weken nog even in Polen en Oekraïne? hè? Ja, we gaan nu gewoon afvast of Nederland uh, de eerste ronde uh, doorkomt. Ja, als dat lukt dan, uh, en we komen dan ook nog door, dan zit ik tot en met 1 juli hier in Polen. We eindigen dit uur met jouw allerlaatste plaats van de Doors. Light My Fire. Zit daar ook nog een mooi verhaal achter? Een, een vriend van mij vroeg me, die was een enorme fan van de Doors. En ik vond er werkelijk geen klap aan met die hele Doors. Uh, maar die was zo gek, die jongen die leek zelfs op, uh, op Morrison ook, nou, die, die had zijn haar op die Morrison. Het ging alleen maar over de Doors, de Doors, de Doors, de Doors, de Doors. Uh, en er was eigenlijk maar één nummer van de Doors wat ik mooi, leuk en toegankelijk vond. En dat was Light My Fire. En uh, dat ben ik dan ook wel zo mooi gaan vinden dat het wel uh, ja, op mijn lijst van favoriete plaat is terechtgekomen. Dus dat is een beetje een mager verhaal bij een mooi plaat. Maar we draaien hem toch nog even tot slot de doors light my fire Bert Maal dankjewel. You girl, we couldn't get much higher.